10 uur, Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een aluminiumbedrijf in Helmond zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn met brandwonden in het ziekenhuis opgenomen. Volgens lokale media was er rond kwart over zeven een explosie in een hoogspanningsruimte. De twee waren daar aan het werk. Ze konden zelf alarm slaan. Toen de brand weer bij het pand kwam, sloegen de vlammen uit het dak. Kort na acht uur werd het zijn brandmeester gegeven. Bij het internationaal strafhof in Den Haag zijn de hoorzettingen begonnen die moeten bepalen of er een rechtszaak komt tegen Laurent Gbagbo, de voormalige president van Ivoorkust. De rechters bekijken of er genoeg bewijs is om hem te berechten voor misdaden tegen de menselijkheid. Gbagbo werd in april 2011 opgepakt en in november van dat jaar naar Den Haag gebracht. Hij is het eerste staatshoofd in handen van het strafhof. Eind 2010 verloor Bakbo de verkiezingen in zijn land, maar hij weigerde de macht over te dragen aan zijn rivaal Ouattara. In de strijd die daarop volgde vielen 3000 doden en raakten een miljoen mensen ontheemd. Zo'n 300 aanhangers van Bakbo protesteerden bij het begin van de zitting. Het internationale ruimtestation ISS heeft drie uur lang geen contact gehad met het vluchtleidingscentrum in Houston. De oorzaak was een software-update. Een belangrijke computer schakelde automatisch over naar een backup systeem en toen was er geen communicatie meer mogelijk. Vanochtend had een Canadees bemanningslid nog getwitterd dat er onmogelijk iets mis kon gaan. Het contact is inmiddels hersteld en de bemanning van het ISS maakt het prima, zo zei de NASA. Op het WK van volgend jaar zal gebruik worden gemaakt van doellijntechnologie. Volgens de FIFA zijn de recente experimenten met camera's op de doellijn op het WK voor clubteams goed bevallen. Die experimenten worden nog voortgezet tijdens de Confederations Cup, dit jaar in Brazilië. Het WK van volgend jaar is ook in Brazilië. De KNVB juicht de beslissing van de FIFA toe. Dan nog het weer, het is droog, het is deels bewolkt en vannacht vriest het licht. Morgen wolkenvelden, maar ook veel zon en net boven nul. Dit was het NOS-journaal. NOS, NOS, NOS Langs de lijn. Met Robert Meder. Ja, goedenavond. Het is een paar weken goed gegaan... maar inmiddels is er weer volop discussie over de gedragsregels in het betaalde voetbal. Diverse trainers hebben al kritiek geuit op de scheidsrechters en op de KNVB. Het is, uh, het is verschrikkelijk. Als het KNVB begint over respect... dan moeten ze eerst naar binnen hun eigen uh, burelen kijken... Hoe, hoe ze daar omgaan met, uh, met, uh, met het betaalde voetbal... en met uh, mensen die opkomen voor hun eigen belang. Straks praten we met Schaap, dat is de voorzitter van de Belangenvereniging voor Scheidsrechters. Bij het proces tegen de Spaanse doping als was het vandaag de beurt aan Tyler Hamilton. De voormalig wielrenner kwam via een videoverbinding met een aantal beschuldigingen. The truth is, you know, I had a with Fuentes. Uh, you know, the truth is, I And Fuentes was the I with. Ook in Australië wordt veel doping gebruikt. Dat horen we begin deze maand al. Nu heeft dat land een ander probleem. De nationale zwemploeg heeft zich tijdens de Olympische Spelen in Londen veelvuldig misdragen. In Engeland heerste een vergiftigde sfeer en zou veelvuldig drugs en alcohol genuttigd zijn. Toch werd hij wel een gouden medaille gewonnen. Slanger geeft zich niet gewonnen. Chromo komt er wel naast, maar niet overheen. Nee, Nederland is de titel kwijt. Het wordt zilver voor Nederland. En het goud voor Australië, dat was de enige titel die werd binnengehaald. De slechtste prestatie in 20 jaar. De Australiërs hebben hun bevindingen samengevat in een rapport. En daar gaan we deze uitzending over praten. En verder tot 11 uur natuurlijk veel voetbal in de Champions League. Wans, wat kan Arsenal nog tegen Bayern München? Ronald van der Geer. Dat is de grote vraag. Arsenal is teruggekomen in de wedstrijd. We spelen iets meer dan een uur. Bayern ging de rust in met een 2-0 voorsprong. En de wetenschap dat men veel en veel beter was dan de Engelse opponent. Maar ja, zie daar een corner vanaf de rechterkant. Volledig mistasten van de verdedigers, inclusief doelman Manuel Neuer. Eigenlijk hij nog het meest. ja, Toen was het een koud kunstje voor nota bene Duitser Lukas Podolski om de bal... ...in het doel te koppen en de spanning dus terug te brengen. Ik moet een beetje denken aan een paar jaar geleden. Ik weet niet meer exact welk jaar het was dat Arsenal tegen Barcelona speelde. Overigens nu even opletten, want er komt de vrije trap van Bayern. Die wordt in eerste instantie wel verdedigd door Arsenal. Kan nu, denk ik, door Tony Kroos weer worden teruggebracht. Nou, hij gaat in één keer schieten en schiet de bal net over de goal van uh, Arsenal heen. Bal nog aangeraakt door Chesney, corner dus aanstaande. Er een, uh, een paar jaar geleden in de Champions League wedstrijd... ...in ditzelfde stadion tussen Barcelona en Arsenal. Ook toen was Barcelona heer en meester, maar scoorde niet. En uiteindelijk kwam Arsenal terug tot 2-2 in die thuiswedstrijd. Het was Fabregas die uiteindelijk een penalty binnenschoot. Later bleek met een gebroken scheenbeen. Corner wordt genomen, nu zit uh, Chesney mis. Hij wordt gekopt door de Spanjaard Martínez, maar over de goal van uh, Arsenal heen. Ja, Bayern moet weer aan de bak, wil toch uh, die return natuurlijk aanvangen... Met een grotere marge dan één goal leek eigenlijk op rozen te zitten. De derde goal van Bayern leek dichterbij dan een treffer van Arsenal ja, als je fouten maakt, en vaak is dat zo bij uh, spelhervattingen... daar weten we in Nederland alles van, dan, uh, dan kan uh, het wel eens raar lopen. En zo gebeurt dat dus ook bij Arsenal-Bayern. Op dit moment de entree van Arjen Robben. Hij komt voor Frank Ribéry, wijst het een en ander. heeft van Joep Haikus, de coach, natuurlijk wat boodschappen meegekregen. En krijgt dan toch nog een half uurtje speeltijd in uh, het helftal van Bayern... in deze achtste finale dus van de Champions League. Waarin Arsenal alles zal proberen om in elk geval in de buurt te komen van uh, Bayern... Lange bal van Laan wordt in eerste instantie verdedigd door Martinez, teruggebracht richting Manchukic. En dan is er een overtreding gemaakt. Door Bayern München, door Müller. En komt de vrije trap van Arsenal vanuit de as van het veld. Betesjov 10 voor het eigen strafschopgebied. Manzoukic en Müller gaan uh, storen. Zijn de storende mensen op de achterste lijn van Arsenal. Maar uiteindelijk wordt dat storen opgegeven. En kunnen drie mensen achterin elkaar de bal rondspelen. Sanja is uh, wat dieper gaan staan aan uh, de rechterkant. De bal gaat overigens wat ongelukkig. Via Arteta naar wie is dat? Wilshire. Maar die krijgt vervolgens te maken met een tik van Müller. En dus weer balbezit voor de Engelsen. Podolski aan de linkerkant. Vervolgens gaat het naar Mertensacker. Andere Duitser aan boord bij Arsenal. Ja, dan zal er toch een beetje van de creatieflingen moeten komen. Wilshire, Ram Ramsey, Corzola, Dat zijn de mensen die het creatieve spel bij Arsenal moeten gaan verzorgen. Die worden nu niet bereikt. Omdat Arsenal eigenlijk door Bayern, het goede Bayern, dat wel wordt vastgezet op eigen helft. We spelen bijna 65 minuten hier en Bayern staat met 2-1 voor. Dat nog wel tegen Arsenal. En Porto gaan nog steeds 1-0, hè? Porto Mallega nog steeds 1-0. De goal werd gemaakt in de 56e minuut door, Moutinho. Goed, de KNVB gaat uh, opnieuw met uh, belangenorganisaties praten... over het zogeheten handvest betaald voetbal. Aanleiding is de boosheid en de verontwaardiging... bij trainers en clubs over de arbitrage... Gertjan van Verbeek, Marco van Basten en uh, Robert Maaskant... die hebben dit kalenderjaar allemaal al een keer hun ongenoegen geuit... over bepaalde beslissingen. En dat klonk zo. Oh, nu loopt Higgler weg ah. bij Maaskant. Dan roept Maaskant nog wat. En dan zegt Higgler, nu is de maat vol. Maaskant, ga je die wedstrijd maar lekker van bovenaf bekijken. Ik denk dat het... Uh... Uh, past in de nieuwe regels die er zijn. Van Egmond, uh, overigens, de scheidsrechtersbaas zit hier op de tribune en ziet het dus allemaal voor zijn ogen voltrekken. Nu zien wij uh, Maaskant, Maaskant uh, de onschuldige uh, spelen. Ja, hij roept nog wat, ik zie het nu in de herhaling, hij roept nog wat, hey, hey, of zoiets dergelijks. Toen kwam de scheidsrechter aanrennen over 60, 70 meter en die begon mij uh, heel dreigend te waarschuwen. Waarop ik zei van, hé, hey, ik heb het tegen mijn bank. Hé, hé, hé, riep ik.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 Maar blijkbaar heeft hij ook dit soort leermomenten nodig. Een rode kaart uh, wordt er gegeven uh, door Bas Nijhuis. Ik zit te wachten. Ja, Gert-Jan van Beek lacht als een boer die kiespijn heeft aan de zijkant. Er wordt gezwaaid door het publiek. En ik denk dat Viergever er af moet. Uh, viergever, die is nu geschorst door de Tuchcommissie. Nou. Er is nog een beroepsmogelijkheid. Heb ik het goed begrepen dat jullie niet meer in beroep gaan? Ja, dat heeft geen enkele zin. Kom je we weer die vervelende aanklagen tegen. Dus ja, daar heb ik nou genoeg over geroepen. Het is, uh, het is verschrikkelijk. Als de AFB begint over respect... dan moeten ze eerst daarnaast binnen hun eigen uh, burele kijken... Hoe, hoe ze daar omgaan met, uh, met, uh, met het betaalde voetbal. En met uh, mensen die opkomen voor hun eigen belang. En je mag geen een hoger beroep... en als je dan aanklaren zien hoe die daar aan tafel zitten. Je die... zou nog een keer je eigen standpunt kunnen... Het oh, is ook niet netjes als je mij in de woorden valt. Niet als ik in de volle zin ben, dat is ook respectloos. Hè? Dus uh, uh, dat, uh, dat heeft geen enkele zin. Dus dat doen we niet. Je gaat niet met je eigen standpunt nog een keer naar voren brengen? Dat heb ik nou toch al gedaan in de krant, nu hier, op de, voor, de, voor de tv. He, dus, uh, de, en, en het heeft geen enkele zin om in dit geval een hoge beroep te gaan. Daar uh, komt hereveen met tien man te staan. Joey van den Berg is uh, de man die uh, binnen de eerste 45 minuten... twee keer de gele kaart getrokken ziet worden. De eerste keer levert dat een gevaarlijke situatie... ook net buiten het strafschopgebied. Nu is het een bal die een beetje half valt tussen iedereen in. Van den Berg gaat uh, vol uh, voor de bal. Maar uh, mist de bal, raakt vol zijn tegenstander is absoluut een gele kaart. Daar zit Hiegler uh, absoluut niet mis mee, de scheidsrechter. Ik vind dat de scheidsrechter uh, geen goede beslissing had genomen. Uh, hij kreeg een gele kaart, wat twijfelachtig was omdat uh, Joey van den Berg reageerde. Omdat hij uh, in een duel te uh, fanatiek inging. Nou, dat vind ik heel twijfelachtig. En vervolgens, uh, tien minuten later, uh, is hij net te laat. En uh, maakt ook met geen intentie om iemand uh, te schoppen of iets dergelijks. Uh, komt net iets te laat.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 hoe ze tekeer gaan als mensen bij wijze spreken, te laat tackelen of weet ik veel wat allemaal. Er wordt gelijk uh, uh, ja, enorm overdreven. En uh, ja, ik vind dat gewoon uh, bizar eigenlijk. Ja, Marco van Basten als laatste. Drie trainers over beslissingen van scheidsrechters in de wedstrijd van hun club. Gisteren kwam daar een statement van PSV nog bij. De club maakt zich zorgen over de arbitrage. Voetbal is emotie, het is een mannelijke sport. Zo is op de website te lezen. Verdere uitleg komt er niet. En ook de KNVB wil verder niet reageren. Wij vroegen ons af hoe de uh, scheidsrechters hier nu op reageren... op het uh, opnieuw oplaaien van de discussie. We hebben Wout Schaap aan de telefoon. Goedenavond, meneer Schaap. Goedenavond. U bent voorzitter van de BSBV. Dat is uh, de Belangenorganisatie van Betaald Voetbalscheidsrechters. U bent zelf oud-scheidsrechter? Ja, cool, klopt. Als u dit nou zo voorbij hoort komen, hè? in uh, wat is het? drie minuten en een beetje... Uh, wat, ja. wat heet u dan? Zoals uh, het altijd geweest is. Alleen uh, begrijp ik uh, alle verontwaardiging niet. We hebben met, uh, met z'n allen uh, half december uh, aan tafel gezeten. Met z'n allen, uh, dan heb ik het over het CBV, VWC'ers, uh, BVV en KNVB. Ja, oftewel en... De, de, de verantwoordelijke, hè, de, de, de overkoepelende organisatie van, uh, van de spelers, die was daar ook bij en de trainers waren er ook bij. Ja. En de KNVB was erbij. Ja. Uh, daar hebben we uitgebreid gesproken over een uh, bestaande gedragscode uh, die opnieuw uh, leven ingeblazen is. Uh, daar waren alle partijen het mee eens en over eens. Daar is uh, na de winterstop uh, richting clubs uh, duidelijk over gecommuniceerd. En uh, er gebeurt nu niets anders dan dat gewoon de, de regels die al, uh, ik weet niet ho hoe lang bestaan, uh, toegepast worden. Ja, maar, maar toen heeft gelijk... Blijkbaar, blijkbaar, blijkbaar dringt dat niet tot iedereen door. Ja, maar Verbeek heeft toen gelijk al gezegd... Gertje, Verbeek heeft gezegd, nou, dat ga ik niet meedoen. Nee, maar ja, de trainer van AZ die is, die is niet lid van het CBV. Er is een eneling wat dat betreft. En die kan natuurlijk roepen wat hij wil. Want die hoeft zich ook niet te confirmeren. Dus wat u zegt, ja, de scheidsrechters hou, houden zich eigenlijk gewoon aan de regels. Ja, uh, en, anders. Ja, en het, maar het verwijt is nu juist dat de ene scheidsrechter zich wat meer aan de regels houdt... ...dan de andere scheidsrechter. Ja, maar dat is ook heel subjectief. Uh, natuurlijk, de ene schijnt recht is de andere niet. Maar of je linksom gaat of rechtsom gaat, het blijkt uh, dat je het op geen enkele manier goed kunt doen. Ja. Uh, uh, ik hoor uh, van de 18 clubs, hoor ik er uh, 15 niet en 3 wel. Dus ja, ik kan er niet zoveel mee. Wat zegt dat over die drie? Nou, ja, niets. Uh, ik, ik heb daar geen oordeel over. Wat, wat, wat, wat moet ik daarover zeggen... dat ik het er niet mee eens ben. Ja, iedereen heeft een uh, recht op een eigen mening. Hmm. Ik heb er alleen een ander idee over. Hmm. En, uh, uh, het is heel eenvoudig. Er zijn 17 regels... en die, die zijn bij de FIFA, bij de UEFA... en ook bij de KNVB aan de orde... En uh, geen enkele andere. En het vermaakt mij altijd heel erg dat we uh, in Nederland uh, daar heel erg opgeven over maken. Maar als ik diezelfde teams in het buitenland uh, aan de slag zie, dan, uh, dan is er niet zo'n hand. Maar dan uh, gedragen ze zich voorbeeldig. Hmm. Dus ik vind het een beetje stemming maken. Ja. Nou, um, uh, is het zo dat jullie toch weer rond de tafel gaan zitten? Om toch maar weer eens naar, die, uh, naar dat handvest, zoals het dan zo mooi heet, die nieuwe regels uh, te kijken. Uh, waarom eigenlijk? Dat weet ik niet. Ik heb alleen vandaag een uitnodiging gekregen van de KNVB om volgende week dinsdag inderdaad met elkaar aan tafel te gaan zitten. Maar of dat nu het uitgangspunt is om die regels opnieuw te gaan bekijken of de gedragscode of hoe je het noemen wil, uh, dat is mij niet helemaal duidelijk. Ik denk dat het inderdaad wel heel goed is dat we uh, met elkaar aan tafel zitten om eens op een normale manier naar elkaar te luisteren, want ja, op het veld uh, lukt het blijkbaar niet. Nee. Um, de, ik heb iemand horen zeggen... die zegt van de manier waarop uh, de, de trainers nu communiceren met de scheidsrechters... als we dat in het dagelijks leven in een bedrijf zouden doen... dan werden die mensen direct ontslagen. Ja. Wat vindt u daarvan? Ja, dat is mijn uitspraak. Oh, dat is dus, uw eigen uh, uitspraak, kijk. Ja, dat is mijn uitspraak. Maar dat is ook zo. Als ik, als ik uh, in mijn omgeving uh, of op straat met mensen omga zoals er uh, omgegaan wordt en wat we allemaal uh, zelf kunnen zien... Uh, op het veld, dan, dan, dan hou je dat geen week uit. Dan uh, sta je direct op normatief. Dus wat ik eigenlijk u hoor zeggen, is, is het feit wat, uh, wat we net uh, uh, drie trainers hebben horen zeggen... dat we zijn doorgeslagen de ene kant op. Dat zegt u dus eigenlijk over hen. Van nou, jullie zijn eigenlijk doorgeslagen, want jullie nee, houden hier nee, voor niet aan zeg, fatsoensregels. Ik zeg niet, ik zeg niet dat, ze, dat mensen doorgeslagen zijn. Ik, uh, ik, ik constateer alleen dingen wat in het dagelijks gebeuren niet voorkomt. En onder het mond van emotie en onder dat zal, uh, mond moet alles maar goed gevonden worden. Ja, emotie uh, heeft natuurlijk ook zijn grenzen. Ja, maar dat bedoelt u dan toch? Vind dat er, we dat er... ik, vind, ik vind fatsoenlijk gedrag, daar begint het mee, wederzijds. Ja, en dat zou wel heel veel kou uit, uh, uit de lucht halen als het, uh, nee, als het... ja, dat lijkt mij wel. Ja. Uh, ga, ga met elkaar om en, uh, en spreek met elkaar. Uh, oh, kijk, een scheidsrechter is... Niet, niet om in de slachtofferrol te gaan zitten. Maar scheidsrechters doen niet alles zoals de regels hanteren. Ja. Um, uh, we zijn de boodschapper en we hebben die regels niet bedacht. Ja. Ja. Uh, we proberen daar leiding aan te geven. En dat gaat de ene keer beter als de andere keer. Net zo goed als een voetballer het ene keer beter doet als de andere keer. Ja, er valt altijd wel iets, iets op aan te merken. Heeft u contact met uh, scheidsrechters hierover? Ik heb uh, eigenlijk dagelijks contact met schrijfzetters. Ja. Wat zeggen ze dan? Nou ja, de, wat zeggen ze dan? Ze voelen zich uh, niet, niet allemaal even blij. Uh, dat mag duidelijk zijn. Want uh, ja, er wordt natuurlijk nog wat, er wordt er wel iets geroepen, ja. en er wordt wel iets gezegd en uh, men neemt dat maar allemaal voor waarheid aan. Ja. En dat is, dat is natuurlijk wel jammer. Ja. Um, de KNVB zegt dat de discussie nu te veel afwijkt van waar het eigenlijk om gaat... toen de strengere naleving van de regels aan de orde kwam. Ja. Namelijk dat het om respect gaat. Wat vindt u daarvan? Heeft de KNVB ja. daar een punt? Uh, daar heeft de KNVB mij niet is een heel groot punt. Het gaat om respect, het gaat om uh, fatsoenlijk gedrag. Maar dat geldt voor iedereen. Ja. Waar, en, ligt, waar, waar, ligt, waar ligt die grens dan eigenlijk? Want als we het hebben over voetbal en emotie... wanneer ga je, ga je wat, wat, wat u betreft, wat de BSBV betreft, over de grens heen? Ja, wat is, wat is emotie? Uh, ik, ik vind dat een heel makkelijke term om te roepen. Voetbal is emotie. Ja, natuurlijk is emotie. Uh, werk is ook emotie. Uh, dit, is, uh, dit is werk. En uh, natuurlijk mag iedereen zijn emotie hebben. Als ik op kantoor... Uh, ...iets niet kan bereiken of dat iets niet lukt of uh, ja, het, het gebeurt niet zoals ik wil... ...dan heb ik ook mijn emoties en dan, dan gooi ik misschien ook wel een keer een kop koffie omver Maar dat betekent nog niet uh, dat je hoeft te gaan lopen druk doen, schelden en beledigen en weet ik wel wat ja, is, is dat niet een beetje waar het probleem ligt, dat het zo moeilijk aan te geven is waar de grens ligt? Nou ja, de, de, de grens... Is, is heel simpel. Waar, waar begint hij en waar houdt hij op? Ja. Maar emotie, ja. ja... Natuurlijk is emotie een reekbaar begrip. Maar ja. ik, als volwassen mensen elkaar uh, op 10 centimeter afstand heel dreigend uh, elkaar aankijken... en de, de nodige woordenwisselingen hebben. Ja, dat heeft mij niet, niet zoveel met emotie nee, te maken. Nee. Tot slot, heel kort, waar, hoe hoopt u dat het eindigt, die, die bijeenkomst van, uh, van dinsdag? Nou, dat iedereen uh, inziet uh, waar we mee bezig zijn met z'n allen. En uh, dat dit niet de manier is om uh, dit seizoen op deze manier uh, voor te zetten. Meneer Schaap, dank u vriendelijk. Voor de okay, commentaar, ja. Wout Schaap, oud scheidsrechter, okay. goedenavond. En voorzitter van de BSBV, de belangenorganisatie van betaald voetbal voetbalscheidsrechters. Binnenkort gaat iedereen dus weer even met elkaar rond de tafel zitten. Goed, nog een klein kwartiertje, denk ik, Ronald. Nog een klein kwartiertje, en daar komt hij nee, daar komt hij niet, ja, daar komt hij wel. De goal voor Bayern München, de derde voor de Duitsers. En het is Mansukic die hem maakt. Het is niet zo mooiste uit de carrière, maar het is wel een hele belangrijke. Het is een bevrijding voor Bayern dat nu dus met 3-1 voor staat. En echt wel een beetje onder druk kwam te staan tegen Arsenal. Nadat Podolski dus die fout van Neuer had benut. En daarna is Bayern eigenlijk nauwelijks meer gevaarlijk geweest. Tot dit moment. Want Cukic wordt in eerste instantie gevonden in de as van het veld. Nog een goede bijdrage van Robben. Want zijn versnelling is er aan de rechterkant. Vervolgens geeft hij de bal mee aan Laan. Die legt hem. In het 5 meter 5-meter gebied laag neer. Dan loopt Sanja mee met Mansukic. Maar uiteindelijk kan Sanja de bal niet beroeren. Mansukic wel. En zo heeft de Kroaten ook zijn doelpunt te pakken. En is dat dus een hele belangrijke. De derde uitgoal. En de bal gaat op curieuze wijze de goal in. Een paar minuten geleden leek het 2-2 te gaan worden. En daar was een invaller. Aan de andere kant heel belangrijk. Giroud. Hij is gekomen voor Podolski. Dubbele wissel overigens bij Arsenal. Ramsey is er ook uit. En Rotsitski en... Shirou erin en dat was ook een hele aardige aanval. Rozitski die de bal naar de rechterkant uh, gaf. Vervolgens kwam de voorzet van Sanja en daar was Giroud. Ja, die had echt de 2-2 op zijn schoen, maar schoot hem bovenop Noyer. Daar kon Noyer niet eens zo heel veel aan doen, kreeg hem echt boven zijn handen geschoten. Maar dat was de 2-2 en toen stond die Giroud, die Fransman, echt twee minuten in het veld. Over Arjen Robben kunnen we nog zeggen dat hij een aanslag te verwerken heeft gekregen van Podolski. Ja, die is er nu niet meer bij. Hij speelt nu aan de rechterkant bij uh, Bayern München. Müller is eigenlijk wat meer nu naar de linkerkant uh, verhuisd. En Kroos is nog vervangen door Gustavo. Dan zijn we weer helemaal bij. Het is er balbezit nu voor Mettezakker, de speler van Arsenal. Arsenal dat nu last heeft van een soort van haast. En Rosinski op snelheid ziet vertrekken aan de rechterkant vervolgens. De bal richting Sanja. Maar Sanja wordt goed verdedigd door Alaba, de Oostenrijkse linksback van Bayern München. En dan mag Sanja gaan ingooien, een of 3-4. Bij de cornervlag vandaan aan de rechterkant. Doet het even kort met Theo Walcott. Die na de entree van Giroud niet meer in de punt van de aanval staat. Maar aan de rechterkant dus met enige regelmaat gevonden kan worden. Dit is Arsenal met Wilson. Goede combinatie. Het schot uiteindelijk op de vuisten van Noyer Die nog een tweede keer de goal uitkomt om de bal dan definitief te pakken. Ja wat dat betreft is die wedstrijd in de tweede helft wel ontbrand. En heeft met name de goal van Podolski ervoor gezorgd dat het toch wel wat meer een wedstrijd is geworden. Het was uh, een groot krasverschil. Bayern had echt geen kind aan de Engelse opponent. Maar nu is het een, een echt duel... waarin al maar liefst zeven gele kaarten zijn gevallen. Dat is toch wel veel. Arsenal, Bayern dus 1-3. Zometeen gaan we vooruitkijken naar Milan-Barcelona... en Galatasaray tegen Schalke 04. Kissing like a band, it's time. Underneath the much ray. But by the all Valentine's To my sweet to lover. And Strand Derby en uh, Wishingwell 5 voor half elf. Bij Porto Malaga nog steeds 1-0 zonder tegenberichten neem ik aan, Ronald. Ja, dat klopt. Ja. En bij Arsenal, Bayern zonder tegenberichten Tot nog tegen... steeds 1-3. Ja. Dat was het. Je wordt bedankt. <laughs> <laughs> Rositski nu met een bal richting het uh, strafstopgebied. Ja, Arsenal probeert natuurlijk nog wel een doelpunt te maken. Waarom ook niet? Uh, Arsenal kan alleen maar de uitgangspositie... Voor de return in München over drie weken. Wat dat betreft, het verstevigen. Het probeert het. Het vecht zich terug in de wedstrijd. Maar Bayern is, is wel beter. Ik bedoel, dit is wel een juiste weerspiegeling van wat we vanavond. In het Emirates Stadium hebben gezien eh, bij de wedstrijd dus tussen Arsenal en Bayern München. Waar Manchukic na zijn goal gewisseld is en Gomez in het elftal is gekomen. Die Gomez heeft al een kans gehad. Afstandsschot van een ander invaller, Gustavo, werd eerst door hem aangeraakt. Daardoor kon Chesney niet helemaal redden. Maar ging wel iets te ver naar de buitenkant. En uiteindelijk het schot van Gomez, waarbij hij wat toegenoten over het hoofd zag. Vanaf de linkerkant van het strafschotgebied, maar hoog over de goal van Arsenal had de vierde kunnen zijn. En de next lag voor de ploeg uit Noord-Londen, dat nu balbezit heeft. Met Wilshire roept eventjes naar Giroud dat hij daar aan toe moet komen. In de bal, maar dan is de paas onvoldoende. En neemt Bayern eigenlijk weer vrij gemakkelijk over. Met Robben, eh, Gustavo, nee dit is Comes. Aan de rechterkant, Comes maar even terug. Want ziet geen afspeelmogelijkheid voorwaarts. Philip Laam nog verder terug naar Dante, de Braziliaanse verdediger. Van buiten, Laam nu probeert Arsenal Bayern wel vast te zetten. Laam dus gedwongen om de lange bal te spelen. Richting Robben wordt logischerwijs verdedigd door een van de verdedigers van Arsenal in dit geval Konschelni die wat langer is dan de Nederlandse aanvaller dus heeft Arsenal weer balbezit op de Duitse helft Arsenal dat zo graag het seizoen wat glans wil geven door een goede prestatie in de Champions League dat zou niet direct hoeven te betekenen dat men de Champions League kan of wil winnen ja willen wel maar kunnen waarschijnlijk niet maar het doorkomen tegen Bayern München geeft de burger moed en veel moed heeft. De supporter van Arsenal niet in deze dagen eigenlijk uitgeschakeld op alle nationale fronten. Twee keer de beker. Afgelopen weekend tegen Blackburn Rovers onderuit op dit veld. Met 1-0. Blackburn Rovers dat uh, niet op het hoogste niveau uh, actief is. En eigenlijk ja, in de competitie is de achterstand ook groot. En moet men zich richten op de derde plaats. Waar, daar waar nu Chelsea staat. Het verschil tussen Chelsea en uh, Arsenal is toch ook nog altijd 5 punten. 21 punten maar liefst, achterstand op Manchester United. De, de nummer 1. Dus dat kan je vergeten. Het is een goede wedstrijd vanavond. En in München kan in elk geval wat dat betreft weer wat kans geven aan het seizoen. Er is geen sprake van opgeven bij Arsenal. Wilson nu met een voorzet vanaf de linkerkant. Wordt er weggehaald door Van Buiten en weer net zo makkelijk opgevangen. Door Bayern. Schweinsteiger en Gustavo zijn nu de controleurs op het middenveld. Martinez speelt iets verder naar voren. Lange nou, bal van Schweinsteiger, bedoeld door, voor uh, Robben. Wordt verdedigd door Formalen. Wilshire weer gevonden in, uh, de, in de helft, op de helft van het veld. Op de middencirkel. En uiteindelijk de bal voorwaarts richting Rosicki. Overtreding gezien, gemaakt door Luis Gustavo. En Moen geeft een uh, vrije trap aan Arsenal. Dat is nog heel ver van de goal af. Echt nog uh, een meter of uh, 25 bij het gebied vandaan. Arsenal gaat verder met rondspelen en zoeken. Bayern leidt vier minuten voor tijd met 3-1. Tennisser Igor Seisling heeft opnieuw een knappe overwinning geboekt. In Memphis won hij in twee sets van titelverdediger Jurgen Meltzer. De Oostenrijker bezet de 27e plek op de wereldranglijst. En Seisling staat 71e. Vorige week zorgde de Nederlander ook al voor een verrassing in Rotterdam... door in de eerste ronde Jo Wilfried Tsongares, de nummer 8 van de wereld te verslaan. En Arantja Rus die heeft minder geluk. In Bogota was ze in de openingsronde van het WTA-toernooi... niet opgewassen tegen de Spaanse Maria Teresa Torro Flor. Rus wacht door deze nederlaag nog steeds... op haar eerste overwinning van dit jaar. En uh, grip on you, Een minuut over half elf. We zitten tegen het einde aan, denk ik. Van Arsenal tegen Bayern München en van Porto Malaga, Ronald van der Geer. Ja, dat is absoluut waar. Porto Malaga is uh, nog altijd 1-0. Arsenal-Bayern 1-3. Gele kaart voor Laam. Overtreding op Formale Die opkomt aan de linkerkant. Geen handige uh, overtreding. De gele kaart ook uh, gegeven. Ja, dat moet eigenlijk niet bij een 3-1 voorsprong. Dat uh, moet de aanvoerder van uh, Bayern toch ook weten. Want nu heeft het geen directe gevolgen. Maar een kaart in de volgende wedstrijd. En je bent er in de kwartfinale niet bij. Betekent wel dat er nog een vrije trap komt. Die in één keer vanaf de linkerkant richting goal kan. Maar niet gaat. Goed Uiteindelijk wordt er uit de tweede lijn nog geschoten door Sanja. Maar die bal gaat te uh, hoog over de goal van uh, Bayern München. Dat uh, ja. Misschien wel de gedoodvergde favoriet is om deze Champions League te winnen als het over Real Madrid en Barcelona. Want die kom je dan ongetwijfeld een keer tegen in het vervolg van het toernooi. Als men daarmee zou kunnen afrekenen. Maar dit elftal is goed. Heeft een enorme prijzenhonger. Wil een heleboel bereiken dit seizoen. Wil op drie fronten eigenlijk de allerbeste zijn even die front is nou eenmaal de Champions League. Nou, in deze wedstrijd tegen Arsenal zit dat wat dat betreft wel snor. Daar zal niet zo heel veel meer mis kunnen gaan. Nog even de return uitspelen. En dan ben je in elk geval door in de kwartfinale. Waarin dat een verliezend finalist is. En die rol wel kent. Vorig jaar dus niet alleen verliezend finalist in de Champions League. Maar ook in de bekerfinale tegen Dortmund. En uiteindelijk ook geen kampioenschap. Waarin het tegen hetzelfde Dortmund moest afleggen. In de Champions League finale werd van een Engelse tegenstander Chelsea penalty is verloren in de wedstrijd. Drobbe die nu de bal heeft. Mist een penalty in het duel. Wil nu combineren met Gomez. Dat gaat mis. Bal gaat terug naar Chesney. Die dan wel weer onder druk wordt gezet. En onder druk eigenlijk niet zo'n hele perfecte bal aflevert. Het komt uiteindelijk wel allemaal goed. Omdat Theo Walkert wordt gevonden. Overtreding weer op hem gemaakt door Luis Gustavo. vrijtrap trap door Arsenal snel genomen. We hebben extra tijd. Drie minuten. En daar zijn er nu of daar is er nu al een van om. Sanja namens Arsenal. Bal terug naar Arteta. Arteta terug naar zakker uh, Die met pasjes voorwaarts uiteindelijk weer op het middenveld terecht komt. En uiteindelijk dan uh, Wilshire vindt. Wilshire drijft de bal wat naar voren. Aan de linkerkant gaat vermalen diep. Heeft Cazzola dat gezien. Ja, dat heeft hij wel gezien. Maar Robben heeft het ook gezien. En die voorkomt dat de Spanjaard de paas kan geven op de bellen. Robben maakt de overtreding. Kan Zola lang de vrije trap snel. En zo is het spel namens Arsenal nog even verplaatst naar de rechterkant. Richting de rechterpunt van het strafstopgebied gaat men nu. Daar is Sanja, lastige bal. Maar Arsenal houdt toch het bal bezit. En kan blijven rondspelen. De Formalen meldt zich voorin. Gaat over het uitgestoken been van, van buiten. Maar Bayern verovert en countt nu via Arjen Robben. Op volle snelheid aan de rechterkant. Houdt eventjes in. Komt vervolgens 2 Man tegen, ...maar houdt wel balbezit. Onder meer Cazzola die hem nu gaat aanvallen en hem naar de grond werkt. Ja, je hoeft Robben maar heel even aan te raken en dan gaat hij liggen. In dit geval krijgt Robben wel of geen vrije trap. Ja, hij krijgt wel denk ik een vrije trap. Nee, hij krijgt de ingooi omdat men de overtreding niet bestraft. Maar Cazzola wel de bal over de zijlijn werkt. Robben gooit snel in richting Gomez. Gomez met uh, uiteindelijk het schot vanuit de korte hoek. Tegen de speler van Arsenal aan. En is dus nog een corner voor Bayern München. En Gomez raakt daar wat bij geblesseerd. Loopt nu een beetje als een oude man richting het strafschot wie als Arjen Robben de corner voor Bayern nog gaat nemen. Vanaf de rechterkant. Van buiten gaat mee naar voren. Uit een corner eerder in de wedstrijd. Vanaf de rechterkant. Scoorde van buiten bijna. En Müller helemaal. ...omdat keeper Chessie in eerste instantie de inzet van de Belg nog kon keren. Müller staat nu dicht bij Robben. om die corner kort te nemen. Trekt in ook geval twee man weg uit het strafschopgebied. Het gaat naar Philip Laan. Laan weer terug naar de rechterkant. Naar Arjen Robben. Zou ze een uh, voorzet kunnen geven? Nee, steekt die bal mooi. Maar uh, Müller. Müller nu wel met een voorzet vanaf de rechterkant. Weggehaald bij uh, de eerste paal. Dit zag er goed uit. Goede bal van Arjen Robben. Optimaal gebruik gemaakt van de ruimte die er lag... ...achter de laatste linie van Arsenal. Arsenal wil dan uitverdedigen, maar komt niet verder dan het wegspelen... Van... Van de bal over de zijlijn. En dan moet iedereen dus weer in de verdedigende stelling. Het was Arteta die dat deed. Hoppen mag nog een keer gooien. Maar als het goed is hoort u op de achtergrond het fluiten van de scheidsrechter Moen. Die strooide werkelijk vanavond met uh, gele kaarten. Acht spelers maar liefst op de bom. Maar wat natuurlijk het belangrijkste is, is dat Bayern München de eerste wedstrijd van twee ontmoetingen met Arsenal in Londen wint met 3-1 dat de speeltijd is geweest voor Arjen Robben. Kroos, Müller en Mandzukic maakten de goals voor München. Podolski deed dat voor Arsenal. Over drie weken is de return in München. Ja, Porto-Malaga is inmiddels ook afgelopen. Ook daar, uh, uh, of ook daar, daar werd het 1-0 voor Porto. En dan in de Operación Puerto, dat proces... tegen de Spaanse arts Femiliano Fuentes... Uh, legde vanmiddag oud-wielenprof en kroongetuige Tyler Hamilton... een belastende verklaring af... Dat gebeurde vanuit de ambassade van Spanje in de Verenigde Staten via een beeldverbinding naar Madrid, waar het proces plaats heeft. Voordat hij aan zijn verklaring begon, werd de Amerikaan opgewacht door een verslaggever en vertelde hij waarom hij eigenlijk zijn getuigenis doet. I have later in life that, you know, since I stopped cycling, that yeah, some of the things that I was doing back then was quite dangerous. And, you know... In a way, it was a good thing back then that I was na that I was naive. But um, you know, obviously, the biggest thing I want to do here is you know prevent this from ever happening again. To you know, little kid like this, if he wants to ride a bike and someday do the Tour de France, hopefully, he never has a have even has the option to do something like that. Oftewel Hamilton vindt dat hij naïef heeft gehandeld en gevaarlijk bezig was. Een belangrijkste doel is nu om te voorkomen dat dit weer kan gebeuren. Hij wees op een jongetje dat bij hem stond en zei dat als die wielrenner wordt... hij hopelijk niet, in, in niet eens de mogelijkheid heeft om dit soort dingen te doen. Contact nu met onze correspondent in Spanje, Edwin Winkels. Dag Edwin. Um, dan, Robert. In zijn boek De Wielersports Mafia beschuldigt de Hamilton al. Uh, de vraag is natuurlijk of hij dat vandaag nog een keer heeft gedaan. Ja, en, en heel overduidelijk. Hij heeft eigenlijk het hele betoog van Fuentes... Op, op de eerste twee dagen ontkracht, waarin Fuentes zei... Uh, dat hij bloed toediende puur voor de gezondheid van de renners... omdat ze met bloedarmoede bij hem kwamen. En, en alles wat Hamilton heeft gezegd, dat is wat hij net ook in dat korte interview zei... dat het gewoon gevaarlijk was af en toe wat ze deden. Dat hij uh, af en toe ziek van werd. Hij kreeg bloed toegediend, niet altijd in de, in de meest optimale omstandigheden. Uh, het was vaak, soms zelfs niet een dokter. Fenters zelf bijvoorbeeld, die ging no bijna nooit naar de Tour de France... om niet gepakt te worden. En dan kwam een oud mountainbiker, Alberto Leon, die kwam uh, naar... Uh, naar de Tour de France toe. En die diende dat bloed toe in een, in een hotelkamer. Bloed dat, dat nog bijna niet ontdooid was. Dat kwam uit de vriezer. Uh, ja, een koud bloed in je lichaam. Daar, daar word je ziek van. Dus uh, hij heeft wel heel duidelijk gezegd... dat de, de praktijken van Fuentes... Uh, die bij hem 15 keer uh, bloed heeft toegediend of, of afgenomen... dat het gewoon gevaarlijk voor de gezondheid zou kunnen zijn. Ja. Heeft hij meer details prijs gegeven... over waar hij bijvoorbeeld die middelen kreeg, Hamilton? Ja, uh, voortdurend. Ook, ook dingen die hij al in zijn boek zei. Het bijzonder is dat het nu voor een, voor een rechter gebeurde en onder Ede. Uh, hij zei dat hij, dat hij vaak in Madrid was. Uh, ook met collega renners, bijvoorbeeld van, van de vooral de Fonak ploeg waar hij een tijdje voor reed. Um, er waren twee flats in, in Madrid waar dat gebeurde. Uh, van Fuentes en van Marino Bartres, dat, dat is de andere beschuldigde dokter. Uh, in Monaco in een flat. Hij is vooral op heel erg veel hotelkamers in de buurt van, van waar zij uh, aan, het, uh, aan het racen waren. Ja. En zijn alle, allereerste ontmoeting, dat was ook wel bijzonder. Zij die met Fuentes was ooit op een snelweg tussen Barcelona en Valencia op een parkeerplaats. En dat was in 2002 dat zij elkaar ontmoetten. Ja. Opmerkelijk toch allemaal, al die details. Uh, heeft u nog iets gezegd wanneer het afgelopen was? Ja, dat was na... Hij won in Athene op de Olympische Spelen uh, goud op de, op de tijdrit. Uh, toen werd hij positief bevonden. En hij zegt dat dat komt omdat hij, op dat moment, dat, dat hij voor die Olympische Spelen bloed van een ander had toegediend gekregen. En daardoor had hij positief getest, want in dat bloed van die ander werd uh, EPO... Gevonden en dat hij niet genomen. Dus hmm. dat is ook nog een extra risico. Bloed moet wel van jezelf zijn, in principe. Als je dat weer krijgt toegediend. Hamilton in principe heeft daar ook altijd op gelet. Hij zegt, ik wilde altijd precies dezelfde code... 41, 42, op de bloedzak hebben. En voordat hij hem kreeg toegediend... keek hij altijd goed of dat wel uh, zijn bloed was. En uh, toen dat bloed... Uh, het is niet de enige keer, het is wel vaker gebeurd. Andere getuigen, andere renners, zoals oud-renner Manzano... Hij zei het ook dat ze af en toe verkeerd bloed kregen toegediend. En voor hem was het over door die dopingzaak. Maar ook, hij zegt, toen, toen uh, op een gegeven moment na zo'n uh, bloedtransfusie. werd hij onwel. En na een half uur uh, ging hij naar de wc. en zijn uh, urine kleurde helemaal zwart. Dus ja, dat was toch geen, uh, geen goed teken. Nee, een statement of die hier bij deze door jou gemaakt. <laughs> uh, heeft hij nog andere namen genoemd? Want dat is natuurlijk waar iedereen op zit te wachten. Ja, heel even die. die... Die andere vlakrijders, die trouwen al gestraft zijn... Santi Peres, Oscar Sevilla, hij zegt... Soms voor, voor de Dauphiné Liberé uh, Reven ze alle terug naar Madrid, bloed toegediend te krijgen. Krijgen en om te koersen. Maar het meest bijzondere was toch wel dat hij uh, Bjarn Ries... Noemde, dat was uh, de ploegleider van CSC in 2002, waar Hamilton toen, uh, toen reed. En hij zegt dat het uh, Ries was, die hem uh, voor het eerst in contact bracht met Fuentes. Dat hij zei van, je moet naar die dokter toe, uh, die doet maar een paar renners in, in heel Europa. En daar ga je prestaties echt van, uh, uh, van verbeteren. En, en terwijl Ries zelf eigenlijk altijd, die heeft zelf bekend doping, EPO heeft. Ik, maar Hij heeft wel altijd ontkend dat hij ooit wat met Funtus met te maken zou hebben gehad. Ja. Tot slot, we houden het kort, want we hebben een wat magere verbinding zo te horen. Krijgen we nog een, een, een oud renner later deze week nog te horen? Want ik begreep dat er ook een contador op de lijst stond. Ja, voor vrijdag stond Alberto Contador gepland. maar De rechter heeft vandaag gezegd dat dat niet doorgaat. Contador was opgeroepen door de advocaten van Manolo Seis... oud-ploegleider van Liberty, waar Contador toe reed. Uh, en die advocaat ziet af van het verhoor uh, van Contador. Hij werd dus niet door, door de aanklagers zou die gehoord worden... maar puur door de verdediging. En Contador uh, komt er nu onderuit en hoeft helemaal uh, niks te zeggen... voor de rechter, ook niet onder ede dus. Ja. Goed, wat voor conclusie je daar aan moet verbinden, dat laten we maar aan iedereen zelf over. Dankjewel, uh, Edwin Winkels, vanuit Spanje, met excuus voor het af en toe wegvallen van de verbinding. Goed, dan de wedstrijd van morgen in de achterfinale van de Champions League. Dat is het duel tussen AC Milan en Barcelona, een echte test voor Milan... dat uh, in uh, de Serie A inmiddels weer opgeklommen is naar de derde plaats... na een uh, belabberde start van dit seizoen. Ik ga erover praten met uh, Jeroen uh, Grutte. Goedenavond, hoe wordt er in uh, Milan aangekeken tegen Barcelona? Ja, er wordt uh, natuurlijk met veel ontzag uh, tegen Barcelona aangekeken. Te meer uh, daar Barcelona vorig jaar twee keer tegen Milan heeft gespeeld. Uh, eerste keer de poolfase. Nou, beide ploegen gingen door. Toen kwamen ze elkaar nog een keer tegen in de kwartfinale. En toen ging Barcelona eigenlijk vrij eenvoudig door. En nou, we hoeven natuurlijk niks te vertellen over de faam en de reputatie van Barcelona. Dus uh, of het nou in Milan is of in elke andere willekeurige plek in Europa. Uh, als Barcelona langskomt dan uh, betekent dat dat uh, de positieve vooruitzichten meestal niet zo heel goed zijn. Nee, maar AC Milan heeft wel zijn draai een klein beetje gevonden, hè? zo lijkt het. Ja, in de competitie wel. Het uh, was een moeizame start. Maar uh, veel jonge spelers, uh, dat is op zich, is dat allemaal aardig gegaan. En natuurlijk hebben ze uh, Balotelli er nog bij gekregen tijdens de winterperiode. Alleen is het uh, jammer voor uh, Milan dat uh, in de Champions League Balotelli niet speelgerechtigd is. Die heeft meegedaan met Manchester City eerder in het toernooi, dus... Uh, ja, moeten ze het stellen zonder uh, Super Mario. Ja, maar El uh, Sharawi is er dan weer wel bij. Dat is dan weer de meevaller. Ja, die uh, was in het begin van het seizoen ook al bij. El Sharawi, de Egyptische uh, Italiaan, uh, international ook, uh, van Italië. Heel jonge speler, 20 jaar pas. Vorig jaar al uh, diverse keren meegedaan, maar dit jaar uh, kent hij zijn echte doorbraak. En het zou leuk zijn als hij in een wedstrijd tegen Barcelona ook aan Europa kan laten zien wat hij nou echt allemaal kan. Dat is veel, overigens. Uh, geweldig talent. Ja. Je zei net al, uh, Barcelona en Milan die kwamen elkaar eerder al tegen de Champions League. Uh, vorig jaar Toen was AC Milan duidelijk de mindere. Um, is dat verschil dit seizoen uh, groter geworden of minder groot geworden? Wat is jouw indruk? Ik denk dat het groter is geworden, omdat Milan toch behoorlijk wat uh, klasse kwijt is geraakt. Met name uh, Thiago Silva en Slatan Ibrahimovic. Die zijn naar Parijs saint -E gegaan en daar is eigenlijk niet heel veel voor teruggekomen. En dat waren natuurlijk toch wel de spelers van, van Milan afgelopen seizoen, afgelopen seizoenen eigenlijk. Dus Milan is een beetje een team in transitie, in opbouw weer. En dit is een overgangsjaar. Dus ik denk eigenlijk dat met name tegen dit Barcelona ze niet heel veel kans hebben. Is Barcelona op volle sterkte? Zo goed als uh, zijn er wat uh, twijfelgevallen. gevallen. Bijvoorbeeld of Xavi uh, wil of niet speelt. Maar dat maakt bij Barcelona niet zo heel erg veel uit. Nee, dat is ook zo. Goed, we gaan het afwachten. Dankjewel. Morgen ook het duel met de Nederlanders uh, uh, op het veld. Uh, het gaat dan uh, bij Gatatazeray natuurlijk om Westie Sneijder. Die speelt tegen Schalke 04 van Klaas-Jan Huntelaar en Ibrahim Afellay. Jan Roels is in Istanbul om die wedstrijd uh, morgen voor de televisie te verslaan. Jan, goedenavond. Goedenavond. Hoe is het eigenlijk met de Nederlanders? Staan die morgen wel op het veld? Ja, uh, Klaas-Jan Huntelaar is erbij bij, bij Schalke 04. Hij is er twee weken uh, niet bij geweest. Hij had een oogblessure, een oogbloeding, maar dat is helemaal goed. En hij heeft uh, met de training meegedaan de afgelopen dagen ook al goed getraind. Dus de trainer Jens Keller heeft bij de persconferentie gezegd van Jan Klaas, want ze noemt de trainer Klaas-Jan Huntelaar, uh, kan spelen. En ik denk ook wel dat hij zal spelen morgen. Geen afvallei is hij niet, uh, bovenbeenblessure al een tijd. ...wordt in Nederland behandeld, dus die speelt niet bij Schalke morgen. Nee, maar Galatasaray heeft uh, Snyder die zal erbij zijn, en Drogba, he. Ze hebben voor 14 ja. miljoen euro geïnvesteerd. Hoe hoog ja. zijn de verwachtingen, voor de, wat betreft de Champions hoog. League? Maar ja? Toch wel hoog. Uh, Snyder heeft uh, afgelopen weekend, vrijdagavond, in de wedstrijd tegen Akhisar Bile die ze met 2-1 wonnen, bijna de hele wedstrijd gespeeld. Eigenlijk voor het eerst ook in de basis. De voorwet werd die steeds ingebracht. En uh, Drogba kwam erin en die maakte meteen een fantastisch kopdoelpunt, had ook een assist. En ja, men had eerst als doelstelling bij Galatasaray de laatste 16 halen van de Champions League. Maar nu met deze nieuwe wereldsterren, want ze worden die twee toch wel gezien hier in Istanbul. Ja, hopen ze toch wel op een kwartfinale, halve finale in, in de Champions League. Ook omdat Schalke 04 natuurlijk een ploeg is die het op dit moment niet zo goed doet in de Bundesliga, negende. Uh, ...onder die nieuwe trainer Jens Keller, die dus Huub Stevens uh, is komen vervangen... Uh, ja ...hebben ze toch wel goede hoop op een, op een kwartfinale. Dus, dus de verwachtingen zijn hoog gespannen. Nou is het zo bij Galatasaray. Hè? Ze, ze wonnen voor het laatst geloof ik in 2000 uh, de, de UEFA Cup. Ik ja. kan me zo voorstellen ja. dat, ze, dat ze hunkeren. Aan de ene kant hunkeren naar succes, maar misschien aan de andere kant ook wel hunkeren naar erkenning. Want ze zijn niet echt de favoriet voor de Champions League. Wat overheerst, heb jij het idee? Nou ja, die, die, die erkenning, maar toch ook wel het succes. Hè? Als, je, als je het stadion ziet, prachtig stadion, lijkt erg op de, op, de, op de arena. Er is hier ook een hele rijke meneer die investeert in de club. Als je de, als je de hele ploeg ziet, niet alleen Snijder en Drogba, maar ze hebben met uh, Jiel Mas een hele goede spits. Uh, met Melo, uh, top is hier natuurlijk naartoe gekomen. Eboué, uh, ze hebben Elman er nog. Uh, dus er lopen gewoon heel veel goede spelers rond. Dus het is eigenlijk wel een, een, een, een elftal dat ook goed rijdt in de Turkse competitie. Ruim op kop gaat boven of voor Venerbahce en Besiktas. Dus het is een ploeg die, uh, die, die, die kan groeien en die, die wel een keer hunkert naar, naar, naar succes. En die, ja, wat ik net al zei, die halve finale Champions League. En, en je weet nooit hoe het loopt. Uh, hè, maar da, da, ja, die erkenning willen ze ook wel. Erkenning ook van het Turkse voetbal. En Kalatasaray steekt nu ook met kopperschouders uit boven de, die concurrentie die er altijd is in Istanbul. hè? In een badje bij ja. ja, het is echt een, het is een wereldstad. Het is een voetbalstad. Wat merk ja. je? Merk je echt dat die wedstrijd leeft? Nou, als je de persconferentie zag, uh, uh, bij, bij Schalke bijvoorbeeld... Nou, dan is er werkelijk, ik denk, 25 cameraploegen voor een, voor een achtste finale Champions League. Dat zegt al genoeg hoe de Turkse media dus massaal is uitgerukt. Om, om, omdat ze ook wel voelen dat er, dat er kansen zijn voor, voor Kalatasaray. Goede trainer... Uh, terim. Uh, he, waar, daardoor, daar heeft bijvoorbeeld Altin Top ook voor Calatasaray gekozen, want die kenden hem. Uh, veel ervaring. Uh, ja, in, in, in, die zin, in die zin hopen ze gewoon op, op succes. Ja. Um, even over uh, Huntelaar, die komt terug na uh, wat problemen ja. met zijn oog. Uh, ja. je, hebt, je hebt de training gezien vanavond, is hij in vorm? Ja. Ja, goed, hij maakt er wel een paar, hè. Uh, zoals Van Gaal zegt, in het Strasse gebied is hij beste de beste spits ter wereld. Uh, ja, het is even afwachten met, met, met wie die komt te spelen uh, voorin bij, bij Schalke. Dat kan ook Van zijn die vaak vanaf de rechterkant komt. Soms spelen ze ook gewoon met, uh, met, met hun te laten diepe spitsen en dan drie daarachter en twee controleurs daar weer achter. Dat is eventjes afwachten hoe Schalke gaat spelen. Maar hij is, hij is gewoon natuurlijk een hele belangrijke man voor, voor, voor Schalke 04. Uh, altijd scoren, uh, ook in de Champions League, in de Bundesliga, en natuurlijk een fantastisch seizoen gehad vorige, vorig seizoen. Dus dat hij erbij is, dat zei Jens Keller natuurlijk ook, die, die zijn Champions League dus maakt als trainer, dat hij erbij is, is gewoon ongelooflijk belangrijk voor, voor, voor Schalke. Want zoals ik al zei, het, het gaat niet best één overwinning in de laatste twaalf wedstrijden. Dus ze hebben Huntelaar hartstikke hard nodig morgenavond hier in Istanbul. Jo ja, Roos, dankjewel. 10 voor 11 is het zometeen uh, Arjen Robben... over de overwinning van Bayern München bij, uh, bij Arsenal. Eerst gaan we even naar uh, Australië. Um, de slechtste prestatie sinds Montreal 1976. Daarvoor zorgde de zwemploeg van Australië bij de laatste Olympische Spelen in Londen. De Aussies keerden met slechts zeven medailles naar huis. Eén gouden plak maar. En voor de Australische Zwembond aanleiding een onderzoek in te stellen. Nou ja, goed. Is dat voor ons interessant? Ja, misschien wel. Maar het wordt nog interessanter als je de uitkomsten kent van het onderzoek. We hebben in Melbourne contact met correspondent Robert Portier. Eh, Portier. Goedemiddag voor jou. Goedenavond voor ons. Nee. Goedemorgen. Goedemorgen. Mij. Ja, zie je, ik moest even gokken. Ik was even de tijd kwijt. Um, vertel even over de conclusies van het rapport. Ja, als je die uh, conclusies leest, nou dan, uh, komt op, sorry, dan komt er eigenlijk een uh, onthutsend beeld uit naar voren. Binnen de ploeg heerste een uh, vergiftigde sfeerstater. Eentje waar de discipline ver was te zoeken. De avondklok voortdurend werd overtreden. Waar alcohol werd gebruikt. Drugs werd gebruikt. Uh, dan gaat het over uh, overmatig gebruik van de voorgeschreven medicijnen. Maar misschien wel het grootste probleem. Het was dat de ploeg zo slecht georganiseerd was dat niemand in staat was om die zwemmers die uh, uh, de regels overtraden daarop aan te spreken. Ja. De zwemploeg is de belangrijkste conclusie, was eigenlijk totaal geen ploeg. Ja, is, zijn er schrijnende voorbeelden? Nou, uh, men heeft gesproken eigenlijk met, uh, met alle betrokkenen: met de, de zwemmers, de zwemsters, uh, de begeleiders, de coaches. Uh, daaruit blijkt in ieder geval dat zwemmers die nog in actie moesten, moesten komen. Uh, te maken kregen met zwemmers die al klaar waren. die zich te buiten gingen aan drank. Uh, op het moment dat daar iets van werd gezegd, nou, dan leidde dat tot intimiderende opmerkingen. Uh, de eenheid binnen die Australische ploeg nou ja, die werd als verstoord gekenmerkt. Uh, en ja, de ploegleiding en de teambegeleiding die waren uh, gewoon niet in staat om in te grijpen. om afspraken uh, uh, die waren gemaakt, gemaakt na te leven. Ja, en de regels die waren van tevoren toch duidelijk opgesteld. Die werden volledig genegeerd. Ja. Het rapport komt niet met voorbeelden. Het noemt geen namen met uh, mensen met naam en toenaam. Maar het beeld is al erg genoeg. Ja, en nu? Wat gaat de Australische bond doen? Nou ja, uh, de, de, de vraag is natuurlijk wat er precies moet gebeuren. De voorzitter van de zwembond die gaf in ieder geval aan dat hij blij was... dat de hele zaak nu, nu aan het uh, daglicht was gekomen. Hij kondigde aan dat er veel moest worden gedaan om de geloofwaardigheid weer te herstellen. Hij beloofde dat dat in ieder geval ook consequenties zou hebben... voor het topswemmen. Ja, en dat kan natuurlijk niet anders dan dat dit ook consequenties heeft... voor het uh, begeleidingsteam, voor, de per, voor het personeel. Nou, dat zal waarschijnlijk geen directe gevolgen hebben... voor de hoofdcoach, voor uh, Lee Nugent. Die uh, zegt zelf uh, niet zo heel veel van de problemen te hebben gemerkt. Alleen maar dat de prestaties achterwege bleven. Hij uh, had geen signalen gekregen van, uh, van zwemmers en andere coaches. En je zou verwachten dat dat de eerste meneer is... die, uh, die uh, zou moeten worden ontslagen... Dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Hij krijgt aanvullende management trainingen. Ja, opmerkelijk. Zeg maar nou is het de, de tweede keer hè, dat Australië dat toch door de hele wereld wordt gezien als het sportland uh, van de wereld. In ieder geval als een heel goed sportland. Wordt nu voor de tweede keer eerst dat dopingverhaal. En nu dit geconfronteerd met iets wat toch wel de schaduwzijde van, uh, van, van de sport is. Hoe wordt daar in Australië op gereageerd? Ja, ja... Uh... Het heeft al met, met een groot probleem. Het is een, absoluut een, een groot probleem voor de Australische sport. Want ja, laten we eerlijk zijn. Australië, we kennen het misschien als een sportland. Maar Australië zien zichzelf als een zwemland. Um, ja, en die prestaties in, in Londen: slechts één gouden medaille, tien in totaal. Ja, dat was echt een bittere pil om te slikken. Uh, als je dan kijkt naar Peking, daar werden er nog twintig medailles binnengehaald. In Athene waren het er vijftien. Ja, um, Australië had fors geïnvesteerd altijd in die zwemploeg. Uh, daarom uh, was het natuurlijk ook zo'n zo ongelofelijke tegenvaller. Ja, het is de tweede keer in korte tijd... dat uh, de Australische sport in zo'n slecht daglicht komt te staan. Natuurlijk ging het in, in uh, de, bij het vorige geval... over verhalen uh, over drugsmisbruik, over omkooppraktijk... waarmee ook het uh, toprugby betrokken uh, is. Ja, het, uh, het zal zeker niet het laatste schandaal zijn dat nu naar buiten komt. Maar waar het eindigt, ja, dat is eigenlijk een beetje onduidelijk. De georganiseerde sport in Australië... Ja, het, is, het valt te bezien of die het tij kunnen keren. Um, de uh, ruimte um, um, um, die er is voor al te grote veranderingen, uh, die moeten natuurlijk gepaard gaan met meer geld in de sport. Nou ja, die lijken op voor, voorhand eigenlijk beperkt. Simpelweg omdat de inwoners van de steden in Australië, waar de meeste mensen wonen... Ja, die uh, zijn zo langzamerhand wat minder geïnteresseerd in de sport. Ja, Simpelweg ik... omdat die van het ene naar het andere schandaal opt. Ja, ja, begrijpelijk. Goed, dankjewel uh, Robert Portier vanuit uh, Australië. Over dat schandaal dus rond de zwemploeg in Londen. Dan gaan we even terug naar Arsenal tegen Bayern München. 0-1 door Kroos aan de 7 minuten. 0-2 door Muller. na 21 minuten. Podolski 1-2. Kort rust, 10 minuten rust En vervolgens de 1-3 door Mario Mandzukic. Een klein kwartiertje voortijd. Bayern München lijkt wel zeker van de volgende ronde. Jack van Gelder praat na met Arjan Robben. Arjan, met wat voor gevoel sta je hier? Ja, met een heel blij gevoel. Uh, je bent 3-1. Uit in de Champions League. Um, ja, we hebben een hele goede stap gezet richting de richting kwartfinale. Jullie spelen in een fantastisch team. Dat is ook een nadeel voor je. Je komt er op dit moment niet in. <laughs> nee, het nee, is even een waardeloze situatie. Maar goed, uh, ik uh, heb natuurlijk een moeilijk fase achter de rug met die blessure. En uh, ben een tijd uit geweest. Goed, uh, de trainer heeft ervoor gekozen om uh, vanaf dag 1 te beginnen met de jongens die de punt hebben gepakt. Die het goed gedaan hebben. En, uh, nou ja, goed. Ik had gehoopt dat het iets sneller zou komen... dat ik weer vanaf het begin zou gaan starten. Alleen, uh, ja, ik moet kennelijk nog heel even geduld hebben... en dat is niet altijd makkelijk. Maar het is best logisch, Ribéry en Müller daar staan. Ja, dat vind jij. Maar goed. Nee, nee, maar goed. Team, zoals je zelf zegt, het is een beetje dubbel. Het moet slecht gaan met het team, dan kom jij erin. Ja, maar goed. Nee, dat is ook niet de bedoeling. Nee. nee, we moeten gewoon door blijven gaan en het gaat goed. Alleen, uh, ja... Um, Weet je, het is altijd heel moeilijk, het is altijd heel dubbel en uh, helemaal als je wint, ik bedoel, dan, dan, dan is het natuurlijk allemaal super en fantastisch. En uh, goed, ik moet geduld hebben, alleen, uh, ja... Je hebt gewoon zelf de, de, de overtuiging uh, dat je weet zonder heel, uh, heel arrogant te gaan doen nu. Maar ik heb de overtuiging dat op het moment dat ik fit ben, dat ik, dat ik nog iets kan toevoegen aan het team. Maar goed, um, laten we maar uh, rustig afwachten. Ja. Ik zag net uh, op afstand Uri Heunis en Carlo uh, en Roemenike. Die zeiden: Kein hectic. Hou je bond, Hou je rustig. Ja. Met andere woorden, nee, we... barst niet uit. Nee, nee, nee, nee, nee absoluut niet. Nee, maar dat had meer met de doping te maken. Dat ik zo nog even een plasje moet doen. Dat je, dat je niet te wild van plassen. Nee, precies. Dank <laughs> okay. je Oké. Goed, anja Robert tegen Jack van Gelder. Tot zo voor deze editie van en NWS langs de lijn. Morgen weer een lekkere Champions League uitzending. Dan live op Radio 1 Galatasaray tegen Schalken 04 en AC Milan Barcelona. Wat een avond. Zometeen met het oog op morgen na elven gepresenteerd door Mieke van de Wee. Goedenavond. Postbodes.